9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De voet en hand die twee scholen in Vancouver vandaag bij de post kregen... zijn van het slachtoffer van de Canadese pornoacteur Luca Magnotta... De politie in Montreal heeft dat na DNA-vergelijking bekendgemaakt. Vorige week kregen twee politieke partijen in Ottawa... de linkervoet en linkerhand toegestuurd... van de Chinese student die door McNulty werd vermoord. Nu ontbreekt alleen nog het hoofd. McNulty werd maandag opgepakt in Berlijn. Hij wordt verdacht van de moord op zijn vriend... het in stukken snijden van diens lichaam... en het op internet zetten van beelden van de moord.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 In zijn huis in Los Angeles is de science-fiction-schrijver Ray Bradbury overleden. Bradbury is auteur van onder meer Varenheid 451. Dat verscheen in 1953 op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Het boek geeft een somber beeld van boekencensuur in een totalitaire staat. Het verhaal werd bekend in de verfilming door de Fransman Truffaut uit 1966. Bradbury was 91 jaar.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 De verkeersinformatie De A50 tussen Eindhoven en Arnhem is nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Ravenstein en Knop en Paalgraven. Daar reed een vrachtwagen tegen een viaduct. Er staan daardoor files op de A50 richting Os voor Paalgraven 3 kilometer... en richting Eindhoven voor uh, 4 kilometer. Het verkeer tussen Eindhoven en Arnhem kan beter omrijden via Den Bosch... over de A2 en de A15.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 Kijk op Peugeot.nl Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is maar een beetje knieperd, vinden ze in Italië. In Exit Holland hoor je zo meteen waarom. En Griekenland, kan je daar nog een beetje naartoe op vakantie? Of krijg je nou meteen een stuk acropolis in je nek? Floortje Dessing die schuift zo meteen aan om erover te praten. En we vinden het heel fijn als je naar onze Facebookpagina gaat. Facebook.com slash En check ook even de webcam op radio1.nl. topics. Dan zie je Luc in een mooie blauwe polo waar hij deert... 10 van heeft? Nee, deze heb ik, deze heb ik oh. maar eenmalig, maar ja, ik heb er uh... nog twee andere in bestelling ook. Ja, oké. Okay. Dus uh, ze komen eraan. <laughs> Goed. Dat is zomaar Nou, dat geheel terzijde. Precies. We gaan beginnen met Today's Topics en we beginnen met een bijzonder fenomeen, namelijk de Venusovergang. De planeet Venus, vernoemd naar de Romeinse godin van de liefde, hemellichaam dicht bij de zon. Vanaf middernacht zorgt ze voor een uniek schouwspel. Dan staat de planeet tussen de aarde en de zon in. En dat komt eigenlijk maar eens in de honderd jaar voor zo ongeveer. En waarom het zo weinig voorkomt, weet eigenlijk niemand. De reden dat de Venusovergang zo zeldzaam is, is dat zich een onwaarschijnlijke samenloop van gebeurtenissen moet voordoen. Venus en de aarde draaien om de zon. Maar Venus draait sneller en in een kleinere baan. Voor een passage moet Venus ons inhalen. Daarnaast is de baan van de planeet ook nog eens schuin waardoor de banen van de aarde en veders elkaar maar op twee punten kruisen. Kortom, het is echt een kapotmoeilijke overgang. En die was dus afgelopen nacht, vanmorgen eigenlijk. De sterrengekkies in Groningen waren er helemaal klaar voor. Maar goed, hé, hé, hé, er zijn wel regels, hè? Je mag dus nooit in de zon kijken. Daar heb je die eclipsebrillen voor nodig. En daarom zit er dus ook dat speciale spul op die uh, telescopen. Er zit allemaal een speciaal filter op die telescopen. Hè. Dat is dus om het uh, felle zonlicht tegen te gaan. Kijk, gewapend dus met een soort instagram telescoop stonden de sterrenkundigen klaar op de markt. Maar er eh, was wel één probleempje. Ik zie bewolking. Ja, ik ook. Er zitten wel gaten in, dus ik heb nog hoop. U hoorde u zeggen, u staat door de kijker te kijken richting Martini Toren. Als hij door de wolken in. Is. is het dan vreselijk balen als je ochtends zwakker wordt en de wolken ziet? Nou, het was wel een beetje te verwachten. Volgens mij was de weersvoorspelling zelfs regen. Ja, en dus was de Venusovergang hier nauwelijks te zien in Mongolië en Hawaii. Bijvoorbeeld kon je het wel zien en ook daar was het maar een saaie bedoeling. Goed, we gaan de vismarkt op. In Scheveningen is vandaag het eerste vaartje haring verkocht... voor echt een bizar bedrag. Ja, echt een bizar bedrag. 95.000 euro. Volgens mij het hoogste wat het eerste vaartje ooit heeft opgeleverd. Vorig jaar, ik moet het uit mijn hoofd doen, ik ben mijn papieren inmiddels kwijt... maar was het 67.750 euro. Ja, maar daar zijn we nu echt gigantisch overheen gegaan. Daar zijn we gigantisch overheen. Ik heb de veilingmeester <laughs> naast me staan. Wat een bizarre veiling. Ja, dat is, het is altijd onvoorspelbaar... En ik dacht bij de 20.000, oh jee, oh jee, we gaan het never nooit halen om ook maar bij die 30 in de buurt te komen. Nee, maar je ziet bij Veilingen... Het hoogste in de historie, het was een beetje een strijd tussen uh, ja, een software gigant, laat ik het maar even zeggen, startpeople die uiteindelijk gewonnen heeft, en ja, de vishandel zelf. Ja, het was een uh, groep... Ze hadden er wel van dat ze verloren hebben, heb ik begrepen. Ja, maar het gaat bij de Aaring <laughs> natuurlijk niet om winnaars en verliezers, hè, maar om geld. En dat geld gaat nou goed doen. Ik wil het sportfonds, want daar gaat dat bedrag, kan ik nog een keer zeggen... Ja, vijf... Geloof je het? Jij ja, ja, was ook zenuwachtig hè, ondertussen. Ja, vanaf Hoe het... lekker gevoel is dat? Uh... Die 95.000 ja. euro voor die kinderen. Ja, dat is, ja ongelooflijk. Ja. Goed, op drie dan een iets groter visje. En een containerschip heeft vanmorgen een walvis meegesleept in de Rotterdamse haven. Op het moment dat het binnenliep, toen wist de kapitein van het schip al dat het, uh, de walvis erop lag. Dus uh, toen hebben wij de, de dingen in werking gesteld die nodig zijn om het beest eraf te halen en uh, over te brengen eventueel naar, naar Naturalis in Leiden, waarvan ik veronderstel dat we daar uiteindelijk naartoe gaan. Vorig jaar gebeurde dat ook al en toen werd er de uiteengereten walvis meegesleept. Deze walvis van vandaag was wel dood, maar ook intact. Voor zover ik kan zien uh, op de foto's, uh, is, ligt hij er heel erg mooi bij. Uh, die vorige, vorig jaar, was duidelijk meer beschadigd en deze, uh, ja... Ligt er eigenlijk prachtig bij. Ja, zo mooi. Je zou er zelf ook een leentje op de autobumper willen hebben. Het is nog onbekend waar het dier door het schip is geraakt. Waarschijnlijk is het een gewone vinvis. Or, normaal. Dan nummer 2 op die plek. De bekendmaking van de lijsttrekker van GroenLinks. Super spannend natuurlijk. In een zinnige Noume werd ja, vanmiddag duidelijk dat Jolande Sap dat gaat worden. Op TofikDB zijn uitgebracht 1764 stemmen. Is 12,12 12 procent. Op Jolande Sap is uitgebracht 12.242 stemmen is 84,08 procent. Nou, Oftewel een landslide voor Sap, iets wat ook wel te verwachten was. Oké, okay, en uh, gaat Jolanda Sap nu meteen even wat zeggen mm, nee. na aanleiding van de uitslag? Mm, ja. Is het hard genoeg? Ook niet, hè? Wel, oké. Okay. Dank jullie wel.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 maar om te laten zien dat wij een democratische partij zijn... die moet discussiëren over de koers... en uh, waar je gewoon uh, meerdere kandidaten moet hebben. Dibi wil nu op nummer 2 op de lijst komen te staan. Volgens Sap is dat gewoon aan de leden. Dan tot slot nog nummer 1. Ja. En ach, nummer 1 is het uh, is vertrek van een Kamerlid. En ik durf mm. best wel toe te geven dat ik het echt even moeilijk had vanmiddag... toen ik het hoorde. Um, dan, toch als een verrassing. Esme Wiegman van de ChristenUnie stopt ermee. Esmee Wiegman van Meppelen-Schepping komt uit Zwolle... en zit sinds 2007 in de Kamer. Haar mede-speech was bij het debat over de Europese toppen. Nou, daar heb ik even geen fragmentje van. Volgens Wiegman is er sinds de val van het kabinet ergens van binnen een gevoel van twijfel ontstaan of ze nog wel door moet gaan. Afscheid nemen bestaat niet. Esmee Wiegman heeft dus twijfels. Niet in God natuurlijk, maar in haar werk. Ze vraagt zich af wat ze eigenlijk echt wil. Met die gedachte, zo zegt ze, kan ze zich niet nog vier jaar voor de volle 100% inzetten. Esme Wiegman was de afgelopen jaren een bekend gezicht in Den Haag. Ze wierp zich op als de beschermvrouwen van het huwelijk. En daar heb ik even geen fragmentje van. Volgens Esme Wiegman heeft ze vijf fantastische jaren in de Kamer gehad. Wat ze in de toekomst gaat doen, dat staat nog niet vast. Haar laatste kunststukje was de discussie over stichting Different. Ik heb daar even geen fragmentje van kunnen vinden. Ja, yeah. Esme Wiegman dus. Ik zit nog een beetje te kijken iets gemist heb in carrière. Er was nog iets. Even kijken. Het was iets creatiefs. Het lag echt op het puntje van mijn tong. Wat was het nou? Even kijken. Oh ja, dat was het. Zo ja. Toen heb ik een keer een liedje gezogen op televisie bij de uit door. En niet onverdienstelijk natuurlijk. Daarom Esmee, deze. Jou. do you know Dommies, denk denk ik denk het Ja, ah. man. Ah. Ah. Nou ja, goed. Dat was het ja, weer weer, ja. mij. Maar deze kunnen we toch gewoon af en toe nog even tussendoor, tussendoor Ja, natuurlijk. Er is ja, ja, er niks mee gebeurd. Ja, vinden. dat vind ik, ja, ik ook hoor. Opdat we het niet vergeten. Ja, dat vind ik en ook. ook. Hé, hey, toch zover deze topics. Mogen is nog in. dan ben jij er niet, dus ik zie je in de sportzomer. Zeker, Slug. Elke dag. Ja, elke dag. Om tien voor half één. Man. Lucie Kink in Zeker. de sportzomer. Komt helemaal goed. Tot dan. Leuk, dankjewel. Het Nederlands elftal bezocht vandaag Auschwitz. Dat maakte diepe indruk op onze jongens. This is something I will never forget, dat twitterde Rafael van der Vaart. Voetbal en concentratiekampen, dat lijkt een beetje een vreemde combinatie. Maar zo vreemd is het eigenlijk niet. Iedere dag duiken we in BNN Today de Geschiedenisboek in. Vandaag gaan we terug naar 1943, toen er in Kamp Westerbork ook gevoetbald werd. Bas Kortholt is onderzoeker bij Kamp Westerbork. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ook. Nou ja, er werd gevoetbald in ieder geval. Wie heeft bedacht dat er in, in Westerbork gevoetbald kon worden? Uh, dat er waren een aantal kampgevangenen. Die waren uh, eigenlijk onderweg voor, uh, voor aan het werk te gaan in Amsterdam. Want regelmatig werden de kampgevangenen uitgezonden uh, van het Westerbork naar uh, andere plekken in Nederland. Mm -hmm. En een van die uh, kampgevangenen die voetbalde voor de oorlog in, uh, bij een Amsterdamse voetbalvereniging. En die zag in de krant een telegraaf zag die liggen in, uh, in, de, in, de, in de trein. En die zag dat er nog door zijn oude voetbalclub gevoetbald werd. En die man begon te vloeken. En die zei van ja, eigenlijk moeten we dan in Westerbork ook gewoon weer hebben, een voetbalcompetitie. Op die manier eigenlijk is het begonnen daar in het, in het kamp. En, maar dat, dat mocht ook maar gewoon daar. Dat uh, heeft een te maken met, met, met de opzet van kan Namelijk Kamp Westerbork was een soort van schijnwereld. Dat wil dus zeggen dat er in kalm allerlei faciliteiten waren. Er was een theater, eh, een sport inderdaad zoals ik al zei. Mm -hmm. en, en dat werd eigenlijk getolereerd omdat de, dat de nazi's mee de schijn wekten dat, er, nou ja, dat het allemaal wel goed zou zijn in het oosten. Omdat het in Westerbork ook goed was. Ja, ja, ja. dus ze dachten nou dan, hè, dan houden we ze een beetje rustig, dan mogen ze wel voetballen. Inderdaad. Ja. En wie waren die voetballers? Uh, de, de, de, de ging is opgezet door een, door een Oostenrijkse profvoetballer genaamd Ignas Veldman. Die speelde voor de oorlog bij Wien. En in die tijd was Oostenrijk zeg maar, het, het voetballand van de wereld. En die speelde voor de oorlog voor ongeveer 20.000 uh, toeschouwers die. Hij was een hele goede voetballer en die heeft eigenlijk de competitie daar opgezet. Die speelde daar voornamelijk natuurlijk met de Joden en een aantal spelers van Ajax... en een aantal spelers van andere voetbalverenigingen in Nederland. Dus dat waren allemaal profs? Er waren geen profs in die tijd, er was in Nederland geen profcompetitie. Maar er was dus één prof bij en die kwam dus uit Oostenrijk en was eigenlijk een wereldberoemde voetballer in die ja. tijd. Heeft hij het overleefd, die Veldman? Die heeft het overleefd en heeft, dat is wel eigenlijk een uniek verhaal, want hij komt namelijk in Auschwitz terecht. En, en daar wordt hij herkend door een bewaker en dat is dan een van zijn oud-collega's van een andere voetbalclub uit Oostenrijk. En daardoor uh. kan hij een beter baantje daar in Auschwitz en weet beter de oorlog te overleven door zijn bekendheid eigenlijk als profvoetballer. Ja, en hij is niet de enige die vanwege het voetbal heeft overleefd. Nee, er zijn een aantal spelers die door een voetbaltunt uiteindelijk de oorlog overleefd hebben. Uh, Eén daarvan bijvoorbeeld is Louis de Wijze. En die voegde ook in Auschwitz. En die, uh, die komt daar terecht. In Auschwitz is ook een kampcompetitie: een speciale voetbalcompetitie. En hij komt wel terecht in het Joodse elftal. En in zijn eerste wedstrijd maakt hij twee hele goede doelpunten. Van een soort van Arjan zeg maar een soort links-rechts-buiten En hij maakt er twee doelpunten. En daardoor uiteindelijk krijgt hij bekendheid in het kamp en krijgt hij een beter baantje. En dat is Louis de Wijze. Was dat? Louis de Wijze, inderdaad. Ja. Mooi verhaal. Daarover alle voetballers van Westerbork is op dit moment een tentoonstelling te zien. En die heet het verdwenen elftal in Westerbork. Dus. Bas Kortel, dank je Geen dank. Zometeen Floortje Dessing over. Kan je nog wel gaan reizen in Griekenland? Hey mom dad. Your picture has faded. The title says love. But your faces is like jaded. To the bone, to the heart.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 Kees Mayfield, hoor je met de title. Moet je nou deze zomer nou wel of juist niet naar Griekenland op vakantie gaan? Daar hebben we het over in de wekelijkse reisrubriek met natuurlijk Floortje Dessink. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Ja, het gaat niet goed met Griekenland, dat weet iedereen. We staan zo ongeveer financieel aan de afgrond. De vraag is vandaag, wat, wat betekent dat voor toeristen? Nou, het betekent in zoverre veel voor het toerisme in Griekenland... dat um, uh, al die berichten die uit Griekenland komen, dat doet het toerisme geen goed. 13 minder boekingen van Nederlanders naar Griekenland maar liefst. Dat is vrij veel. Griekenland was natuurlijk altijd al een lieveling van de Nederlanders. Hè. Lekker uh, het heerlijke Griekse leven. Veel mensen hadden ook een huisje in Griekenland. Um, ja, en het is toch duidelijk te merken dat de Nederlanders een beetje bang zijn... om, uh, om hun vakantie in Griekenland door te brengen. En dat heeft er vooral mee te maken dat mensen bang zijn dat er, als ze er, er zijn, iets gebeurt... Dat er bijvoorbeeld iets uh, met het geld gebeurt, dat ze niet meer kunnen pinnen als ze daar zijn. Dat er hun accommodatie er niet meer is als ze gaan. Het zijn vrij irreële angsten, hè, want de kans dat dat gebeurt is vrij klein. Maar ja, je merkt toch dat mensen beïnvloed worden door de situatie ter plekke. We vragen het ook even aan Bruno Terzago. Bruno, goedenavond. Goedenavond. Correspondent voor de VRT. Je woont al jaren in Griekenland. En uh, je hebt daar ook een hond, zou te het horen? Ja, ja, ja. inderdaad. <laughs> Uh, Bruno, wat je net je wilde zeggen, dat is inderdaad iedereen... of iedereen, maar een stuk minder boekingen. Mensen zijn toch bang, je gaat er naartoe en er gebeurt iets. Uh, hoe, hoe reëel is dat? Nou, het, het, ik vind het een beetje vreemd. Op, op zich is Ierland best nog een veilig land. Er is eigenlijk helemaal niks veranderd. Uh, je krijgt natuurlijk af en toe wel eens uh, agressieve beelden te zien... maar die zijn dan meestal op het moment dat uh, de politie heel veel traangas over een massa uitspuit. Dus dat, ja, dat, dat is dan wel begrijpelijk. Mm -hmm. Maar die andere angst, dat uh, mensen dus uh, denken dat ze geen geld meer kunnen hebben, dat, dat, uh, ja, dat lijkt me gewoon irreëel. Er uh, is ook helemaal geen sprake van hier in Griekenland. Uh, ik zie ook helemaal geen bankrun, ik zie helemaal geen mensen die uh, massaal naar de ATM rennen om nog de laatste euro's uit de muur te halen. Dat, dat gebeurt helemaal niet, dat is een beetje bangmakerij. Mm. Maar dat, dat blijkt wel, als je hier de kant leest, dan staat er echt wel in elke dag dat, dat steeds meer Grieken geld van de bank halen. Nou, dat zijn vooral de rijke Grieken natuurlijk. Hè. Dat zijn mensen die uh, miljoenen misschien op de bank hadden en die hebben die al jaren geleden weggehaald. Uh, hier gaat het uiteindelijk, en dat is toch denk ik van belang voor een toerist, van wat hij nog uit de muur kan halen, wat hij nog kan pinnen. En uh, dan, dan zie je toch dat daar voldoende cash voor uh, beschikbaar is. Ja. En ja, als het een puntje bij paaltje komt, dan kun je nog steeds met uh, creditcards betalen in Griekenland natuurlijk. Het is niet alsof het land opeens wordt afgesneden van de rest van de wereld. Nee, dus je kan gewoon pinnen, je hoeft echt geen travelerchecks mee te gaan nemen, dat is allemaal onzin. Nee, helemaal niet. Uh, dit is nog altijd een land dat op dit ogenblik toch nog steeds functioneert wat dat betreft. Ja. En ik zie niet in waarom dat in de nabije toekomst zou veranderen. Als Griekenland teruggaat naar de drachmen, dan uh, zal er toch een periode zijn waarop de euro nog steeds uh, gebruikt kan worden in uh, Griekenland. Dus ja, ik zie daar echt geen, geen probleem. Nederlanders zijn natuurlijk uh, altijd wel in voor een koopje. Dat klinkt misschien een beetje wrang hè, in het licht van wat er allemaal gebeurt in Griekenland. Is Griekenland nou, wordt het goedkoper om er naartoe te gaan als toerist? Ja, het is in ieder geval zo dat uh, de prijzen stilaan beginnen te zakken. Zeker als je een all-in formule neemt. Uh, dus dat is uh, een vlucht en een uh, verblijf in een hotel of voorhand boeken, dat, uh, dat is altijd uh, interessant vanuit het buitenland. En die prijzen zijn zeker nog gezakt dit jaar, omdat men inderdaad bang was dat er niet genoeg toeristen zouden komen. Hm. Dus die, uh, dat, dat, dat is zeker interessant. Maar zelfs al ga je op de Bonnefoy, dan, uh, dan kun je best wel goede koopjes vinden. Dus uh, de prijzen zijn zeker gezakt wat betreft het verblijf. Uh, wat betreft uit eten gaan, dat is nooit echt heel erg duur geweest in Griekenland... maar daar zijn de prijzen nog niet zo gevoelig gezakt... omdat de btw van 13 naar 23 procent is verhoogd. Okay. Dus uh, daar ga je niet zo echt goede uh, grote koopjes kunnen doen natuurlijk. Ja. Um, het is natuurlijk het grote nieuws dat onze kroonprins uh, daar in Villa heeft gekocht... samen met Prinses Maxima, heb je dat meegekregen? Ja, zeker. Um, is, dat, is dat iets strategisch van hem, denk je, dat hij daar nu heen gaat? Zijn de prijzen laag uh, geworden, ook uh, qua huizen? Hoe moeten we dat zien, uh, zeg jij als expert? Um, nou, de, er is hier een uh, artikel verschenen in uh, de krant. Dat had niet zozeer te maken met het feit dat Willem-Alexander specifiek daar een villa had gekocht. Maar uh, in dat plaatje, Kranidi, heb je heel veel zetels van offshore bedrijven. Die weinig belasting betalen aan de Griekse overheid. Dus uh, er zou sprake zijn van uh, een goedkoop regime om daar grote villa's te kopen. Uh, hij is daar trouwens buur met uh, Poetin, bijvoorbeeld. Ik geloof dat Sean Connery hier ook nog een villa heeft. Ja. Dus hij is niet de enige. Uh, Het was gewoon belastingtechnisch dat, heel dat, voordelig daar. Nee, dus dat, dat, dat is één uh, reden die hier wordt uh, genoemd. Uh, en ja, een tweede reden is zeker dat het een heel mooi plaatje is. En uh, je zit net tegenover het eiland Spetses, wat een prachtig eiland is, wat uh, autovrij is. Uh, niet al te zeer bezoedeld door uh, massatoerisme. Dus uh, ja, hij heeft in ieder geval wel een heel mooi plaatje gekozen. Maar voor de mensen met een iets minder grote beurs, bijna ons, wij allemaal, uh, kun je ook als Nederlander uh, een beetje goed een huisje kopen, een klein huisje? De prijzen zijn aan het zakken. Dus als je dat zou willen doen is dat misschien wel een optie. Maar uh, het probleem is dat uh, het belastingssysteem mogelijke kopers afschrikt. Want uh, je weet nooit of ze weer een nieuwe belasting uit hun hoed gaan toveren omdat ze weer geen geld vinden. Dus ja. dat is iets wat je heel regelmatig ziet. Er komen nu allerlei speciale extra grondbelastingen. Of een belasting uh, die bij de elektriciteitsrekening wordt gevoegd voor alle huiseigenaars. Dingen die ja, opeens worden besloten. En daar kun je natuurlijk weinig aan doen. Dus dat is waarschijnlijk het grootste risico. Niet zozeer ja. de prijs van het, uh, van het, van het huisje zelf. Brother, nog even over. we hebben het net over Athene gehad en de sfeer daar. Um, en we hadden het even kort over de eilanden. T sowieso zijn de eilanden toch sowieso veel leuker om naartoe te gaan. Ik bedoel, waarom zou je naar Athene gaan? Vies en druk. Bedoel, wat, wat, wat raad je aan uh, als je naar de eilanden wil? Ja, de, de eilanden. Dus, dus ik, heel uh, makkelijk rechtstreeks op eilanden vliegen vanuit... Uh, Vanuit Nederland, dus je kunt heel makkelijk met krepen. Corfu, Rodos. Uh, minder bekende bestemming is misschien Schiatos, waar de film Mamma Mia is opgenomen. Uh, Santorini natuurlijk niet te vergeten. Maar uh, wat ik persoonlijk veel leuker vind. Is dat je gewoon naar hier komt, naar Athene? Je gaat even naar die uh, Acropolis kijken, want het blijft toch een monument. Ja, prachtig. Je doet even het uh, museum erbij. En dan de volgende dag kom je naar Piraeus. Ja. En we kijken welke bestemming je leuk vindt. Je stapt op een boot en uh, varen maar. Ja, zo, zo heb ik het ook gedaan. Ja, vroeg, vroeg al. Maar <laughs> jij bent toch ook op een heel mooi eiland geweest vorig jaar, Floortje, waar die, waar die mensen heel erg oud worden? Ja, we zijn op een eiland geweest. waar Ik ben even de naam kwijt, maar het, het, het staat in de, in de. Het ligt het zogenaamde Blue Zo'n eiland, als ik het goed zeg, of Blue. Nou, in ieder geval dat is een, een serie plekken op aarde waar mensen exceptioneel oud worden. Ja. En daar hebben we gefilmd en het was fantastisch, want die mensen, eh, één op de drie wordt ouder dan 90 daar op dat eiland. Dat is wel heel ja, bijzonder. Als je op het kerkhof gaat kijken, dan liggen er heel veel honderdjarigen, of 102, 103. En we hebben daar een mannetje gesproken van 99, die had eh, de, een week daarvoor nog de Sirtaki gedanst. Ja. En die, uh, die, was, uh, die vertelde ook, de, en even, hè, ik zal het even heel kort samenvatten, waardoor worden ze zo oud? Hun dieet, hè, goed eten, veel olijfolie, veel honing. Oh, ja, uh, ja ah. dat is ook heel belangrijk. Um, een siesta was heel belangrijk. Um, uh, veel um, uh, beweging. Vroeger waren het allemaal schaapsherders, dus die schapen, daar liepen ze mee. Uh, ze hadden nog geen auto's. En uh, het sociale leven, heel belangrijk. Dat was volgens mij hè, allemaal dingen die we wel kennen. Maar in combinatie met elkaar was dat volg, volgens hun de reden dat ze allemaal zo oud werden. En allemaal gaan dansen ook, hè? Ik ja, zag, fantastisch. Ik, ja, ik zag jou ook met al die mannetjes. Ja, uh, echt een heerlijk eiland. Ja. Dus gewoon er naartoe, Bruno, daar komt het op neer. We, ja, we en moeten ik dus bedoel dat, uh, dat het, uh, het eiland Ikaria is. Ja, het Ikaria ah, ja. Dat is het, ja, dus heel goed dat van is, Het is absoluut bekend en het is een heel speciaal eiland. Want er is absoluut geen ster. Dus je hebt daar geen vaste uren. Dus men, mensen die winkels hebben, openen en sluiten hun winkel wanneer ze willen. Of ze komen zelfs niet in de winkel. Ga je bij de bakker langs en de bakker staat niet in zijn winkel. Dan laat je gewoon 1 euro op de toonbank achter. Je neemt een brood en je gaat naar huis. Oh, Wanneer je ook maar wil. Dus uh, het, is, het is een heel speciaal eiland inderdaad. Zeer, zeer mooi. Zeer, zeer prettig. Ja, dus, dat is wat mij betreft mijn aanrader. Ik Nigeria. ga vanmiddag nog boeken. Klinkt fantastisch. <laughs> Bruno, dankjewel. En uh, Griekenland kan dus gewoon, we moeten ons niet zo aanstellen. Daar komt het op neer. neer. Bruno Terzagen van de VRT, dankjewel. Graag gedaan. Exit Holland. Zometeen hier, Kik, live in de studio met Simone. Dat speelden ze net al even tot ze moesten ophouden, want we gaan nu Exit Holland doen en dat gaat niet goed samen. Lisette Pater, goedenavond. Goedenavond. In Exit Holland natuurlijk mooie verhalen vanuit het buitenland, vanavond met, uh, met jou dus vanuit Rome. Want, wat is daar gebeurd? Uh, Facebookman Mark Zuckerberg, die was in Rome samen met zijn vrouw Priscilla, Priscilla Chen op huwelijksreis, hè? waar is ze? En um, uh -huh. nou uh, valt heel Rome over het feit dat ze zijn gaan eten. Nou ja, dat hoort bij Rome, maar bij de McDonald's? Bij de McDonald's, ja. dat ja, ja. het is uh, niet zo gebruikelijk natuurlijk op jullie prijs. Nee. Je bent in een van de hoofdsteden van het lekker eten, zeg maar, in de wereld. En dan ga je naar de McDonald's. Ja. Dus alle Italianen die waren uh, crazy. Die waren een beetje, ja, die vielen er nogal overheen, ja, ja. Die, uh, Want ja, in Italië hoef je niet natuurlijk altijd super chic uit eten te gaan, maar bij ik McDonald's is echt wel iets wat je, toch je natuurlijk ja. niet vergaalt. Maar dat, heeft, ja. heeft Zuckerberg dan helemaal niks geproefd van alle heerlijkheden? Van alle heerlijkheden in Rome bedoel je? Ja, ja. behalve die van de moeptons. Ja, ja, jawel. Ja, hij is ook naar, uh, geloof twee restaurants gegaan uh, in Rome. Een um, lunch en een uh, avondeten. Maar daar heeft hij weer, uh, daar hebben we uh, hebben daar een foto genomen van de telefoon van de bonnetjes. Dus kon iedereen zien wat ze daar gegeten hadden. En uh, met de lunch hadden ze bijna niks gegeten, hebben ze een bordje pasta gedeeld en uh, gefrituurde artisjok gegeten en uh, dat was het. En een kopje thee na de maaltijd, wat natuurlijk ook een beetje raar is in Italië. Ja, na de maaltijd, <laughs> ja, dat, uh, nou ja dat, dat doe je hier niet. Dat geeft nee, verder niet. Maar het nee. is. Uh, en bovendien heeft iedereen het erover dat ze helemaal geen fooi achter lieten. Dus, uh, no, nee? Oh, uh, nee. Oh, oh, oh ja, misschien wil hij gewoon blijven. Dat zou kunnen. Ja, dat, dat zeggen ze inderdaad. Ze zeggen Dus voor hem waarschijnlijk nooit goed als hij fooi geeft, dan zal het altijd te weinig zijn. En als hij geen fooi geeft, dan is het ook weer, uh, weer slecht, zeg maar. Dus, en dan zagen, uh, ze ja. er, zagen ze er ook nog eens niet uit, hè? of tenminste hij dan vooral? Nee. Nee, nee. Nou, zijn vrouwen dan nu inmiddels uh, ook niet. Nee, ze hadden ook allemaal allemaal foto's uh, online die mensen hadden genomen. En uh, nee, dat zag er echt niet uit van die badslippers en, um, en een, eh, uh, heet het, een, um, een, um, een capuchon trui, zeg maar. En, yeah. Dat ja, hij altijd aan uh, heeft. Ja, het ontbrak zeg maar nog net. Dacht ik net aan uh, de, de wc rol voor de camping zeg maar. Weet je wel, zo zag het er een beetje uit. Ja, dat, uh, Ach, die Zuckerberg is gewoon lekker zichzelf gebleven. Ja. ja. ja, dat, uh, ja dat zou je kunnen zeggen. Ja, Ondanks uh, weet ik veel de, hoeveel miljard. Ja, dat is ja, toch te de de de prijzen. Alle lekkere lekker zou zijn, maar men zegt het ook van, nou ja, hij is natuurlijk wel een beetje een rol aan het spelen misschien, maar misschien is hij ook wel gewoon een ontzettende nerd die er allemaal niet zoveel uitmaakt, Dat kan natuurlijk ook. Uh, ja. Je weet niet goed uh, In ieder matalisch. geval. Alle Romeinen hebben het over Zuckerberg. Met zijn teenslippers, of nou ja, ze ja. voor slippers dan ook? En zijn ja. McDonald's bezoek. Goed, dankjewel, ja. Lisette Pater. Okay. Radio 1, het NOS-journaal. Met van Tijn. Het VU Medisch Centrum en productiebedrijf iWorks... worden verdacht van het schenden van het medisch geheim. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Het ziekenhuis stond toe dat iWorks heimelijk opname maakte van patiënten... voor het programma 24 uur tussen leven en dood.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 In zijn huis in Los Angeles is de science fiction schrijver Ray Bradbury overleden. Bradbury is auteur van onder meer Fahrenheit 451. Uit 1953 is dat boek. Het geeft een somber beeld van boekencensuur in een totalitaire staat. Het verhaal werd bekend in een film van de Fransman Truffaut, ook uit 1966. Bradbury was inmiddels 91 jaar. En op het tennis-toernooi van Roland Garros heeft Rafael Nadal zich geplaatst voor de halve finales. De Spanjaard won in drie sets van zijn landgenoot Nicolas Almagro. Voor Nadal was het zijn vijftigste overwinning op Roland Garros tegen één verliespartij. En hij ontmoet straks in de halve finale de winnaar van de partij tussen de Brit Andy Murray en de Spanjaard David Ferrer. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today Willemijn Veenhoven. En als dat niet dat nieuws in van de LinkedIn accounts, Freddy. Het is alweer oud voor ons. <laughs> voor jullie is dat alweer oud. Nou, voor ons niet. We gaan het er wel over hebben. Want ja, wat betekent dat? Hè? Die LinkedIn-account is uh, die zijn gehackt. Tenminste, de wachtwoorden zijn gehackt. 6,6,5 miljoen wachtwoorden die liggen op straat. En die zijn sinds twee dagen van een Russische hackersite te downloaden. En moet je je nou enorme zorgen maken? Vragen wij ons af. Danny Mekic, Internet Expert. Goedenavond. Dag Willemijn, goedenavond. Heb jij hem al, is... heb jij hem al veranderd, je wachtwoord? Eh, absoluut meteen. En dit is niet alleen nog geen oud nieuws. Sterker nog, we gaan de komende dagen pas merken wat de effecten hiervan zijn. Eh, er zijn dus ongelooflijk veel wachtwoorden op het internet terecht te komen. Je moet wel even een klein beetje moeite doen om ze te ontcijferen. Maar de gemiddelde uh, gevorderde internetter... die zal snel genoeg uh, erachter komen hoe je dat doet. Ja, want ze zijn nu nog versleuteld. Maar met een... Uh, nou ja, ik niet. Maar ik kijk even naar onze regisseur Mark. Die, die, die, die snapt dat ongetwijfeld. Mark die kan dat. Die en Mark als Mark kan ik jou uitleg, ja. dan kun jij het ook zo. Ja. Ja. Ja. Maar dat is dus makkelijk te ontcijferen. Maar dan moet je daar wel een username bij hebben, toch? Je moet wel weten van wie dat wachtwoord is. Ja, dat klopt. Uh, je hebt dus al een username nodig... Nu hebben ze daar gelukkig uh, iets op gevonden, want uh, die krijg je er gewoon bij. <laughs> um, en het probleem is een beetje dat de meeste mensen uh, één wachtwoord gebruiken voor heel veel accounts. Um, uh, en dat is een beetje raar, want we hebben bijvoorbeeld ook verschillende sleutels voor een fiets, voor een voordeur, voor een uh, kantoordeur. Um, uh, en het is dus het meest verstandige om, als je op die lijst voorkomt, dat kun je ook zelf controleren, maar eigenlijk überhaupt meteen je wachtwoord te veranderen. Ja. En er ook meteen voor te zorgen dat het wachtwoord wat je dan nieuw instelt, ook nergens anders voor gebruikt wordt. Ja, want nu is het dus... Als, uh, maar wat nu als jouw uh, wachtwoord is dus gevonden, jouw username vinden ze daarbij ook, wat, wat, waar loop ik dan kans op? Wat ja. nou, voor kijk, risico's? Het, ja. Ja, het probleem is natuurlijk dat heel veel mensen LinkedIn gebruiken voor hun zakelijke netwerk... om in contact te staan met hun werk, met collega's... Maar je kunt je ook voorstellen dat er uh, in de berichten die die mensen uitwisselen... vertrouwelijke informatie terechtkomt. En op het moment dat dus uh, uh, je wachtwoord op straat uh, terecht is gekomen... dan kunnen andere mensen inloggen op je LinkedIn. Uh, niet alleen zien wie er uh, in je netwerk zit... maar dat kun je in de meeste gevallen ook zonder dat wachtwoord te hebben. Maar je kunt dus ook in die communicatie duiken. Je kunt dingen aanpassen. Je kunt mensen uit jouw naam berichten sturen. Dus mensen kunnen zich voor jou voordoen. Dan krijgen ze gewoon een mailtje met als afzender Willemijn Velo... Uh, sorry, Willemijn, het uh, bnm.nl. Um, en um, ja, dat is een heel groot probleem. Want dan heb je dus te maken met identiteitsdiefstal, identiteitsfraude. Om nog maar niet te spreken over de gevolgen van als je datzelfde wachtwoord ook op andere sites gebruikt. Want dan kan de schade nog veel groter zijn. Ja, bijvoorbeeld als je een wachtwoord bij, bij, bij PayPal hebt. En je betaalt met je creditcard. En ze voeren de, daar het wachtwoord in. Dan kunnen ze dus gewoon met je creditcard aankopen doen. Zeker, eh, bij Paypal. Maar heel veel mensen hebben hun eh, agenda ook digitaal. Hè, bij Google Calendar, Nou, daar kun je ook in. Kun je zien wanneer mensen afspraken hebben. Dan kun je meteen alle afspraken voor in de toekomst ook downloaden. Heel veel mensen hebben ook steeds vaker hun contactgegevens. Dus telefoonnummers, mailadressen, ook privégegevens van mensen eh, die ze in de cloud stoppen. Hè, op het internet, bij bijvoorbeeld Google Contacts, Nou, downloaden we ook even het adresboekje van bijvoorbeeld Mark Rutte. Als hij een van de getroffen LinkedIn mensen zou zijn. En op die manier kun je dus heel erg dicht in de buurt komen van het leven van een persoon. En daarom is het dus heel erg belangrijk dat als je een LinkedIn-account hebt, dat je niet alleen dat wachtwoord verandert, maar er ook voor zorgt dat je op andere plaatsen waar je dat wachtwoord gebruikt, dat wachtwoord aanpast en dat je controleert eh, door bijvoorbeeld een mail te sturen naar de betreffende diensten of er niet toevallig vanaf andere computers is ingelogd, recent, andere mensen die dus eventueel van jouw wachtwoord gebruik hebben gemaakt. Oké, okay, dat moet je dus allemaal doen. Maar is het nu al het risico dat er allemaal misbruik van is gemaakt, nu al? Absoluut, absoluut. He, die lijst met wachtwoorden is gepubliceerd op een Russische website en dat betekent dus dat die wachtwoorden nu beschikbaar zijn, maar die wachtwoorden die zijn al langer beschikbaar. We weten niet wanneer de Russische hackers die wachtwoorden hebben buitgemaakt. En dat kan dus betekenen dat het al weken of zelfs maanden geleden gebeurd is. En dat ze dus al heel lang misbruik hebben kunnen maken van die informatie. Uh, om die reden uh, wil het dus niet zeggen dat nu pas uh, de schadevervallen op gaan treden. Dat kan al heel lang gaande zijn. En om die reden is het ook belangrijk dat je dus contact zoekt met de websites waar je datzelfde wachtwoord gebruikt hebt. En niet in de laatste plaats is het natuurlijk ook wachten op een officiële verklaring van LinkedIn. Want ik ga er wel vanuit dat ze gronden gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en als er schade is ontstaan, dat ze mensen ook helpen die schade te herstellen. Ja, ja want tot nu toe ontkennen ze het geloof ik, hè? of in ieder geval bevestigen ze het nog niet. Nou, wat wel interessant is, is dat ze via Twitter, niet eens via een e-mail naar de gebruikers, maar via Twitter laten weten dat ze het in onderzoek hebben. Ze hebben daarbij aangegeven dat ze nog niet precies weten wat er gebeurd is. Er zijn ook mensen die nog steeds rekening houden met dat die wachtwoorden misschien ergens anders vandaan komen, maar uh, er is een uh, Nederlandse IT-expert, die, en, en ja, dat geloof ik ook wel als hij dat zegt, die heeft voor iedere website andere wachtwoorden... en hij zegt, het wachtwoord dat ik voor LinkedIn gebruikt heb zit in die databank... dus het moet uit de LinkedIn-database ja. komen. Okay. Dus goed, meteen nu je wachtwoord veranderen en een mailtje sturen naar um, LinkedIn... want is er, is, er, is er rotzooid met mijn berichten? Absoluut, ik zou meteen, dat ga ik ook nog doen, dat, daar heb ik zelf nog geen tijd voor gehad... maar ik ga een mail sturen, beste LinkedIn... Uh, uh, heel vervelend wat er gebeurd is. Maar ik wil weten of er andere mensen toegang hebben gehad tot mijn gegevens. Ja, Maar gaan ze daar Zo, eerlijk ja. over zijn dan? Ja, dat moet wel. Want kijk, als we dat niet gaan doen, dan loop je het risico dat er een groep mensen opstaat en zich luistert is. Kijk, dat dit kan gebeuren, zwaar. Dit kan gebeuren namelijk. We werken met computers, met databanken, die kun je beveiligen. Hè, maar zelfs de Amerikaanse overheid, waarvan bekend is dat ze behoorlijk goed beveiligd zijn, ja, ook daar komen af en toe nog hackers binnen of in elk geval dicht in de buurt. Dus het kan gebeuren. Maar als het gebeurt, dan moet je als bedrijf, vind ik, alles in het werk stellen om vervolgens informatie te verstrekken. En als LinkedIn dat niet doet, dan is dat een hele goede reden om op te stappen en een andere uh, zaak... ...een netwerkprovider te zoeken. En dan is het over en uit met LinkedIn. En dan is het bye-bye LinkedIn en dan gaat de beurswaarde. ...ik ben ook benieuwd wat daar is. Het is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf, ja. Ja, die gaat natuurlijk helemaal naar beneden. Goed, Danny, wij springen allemaal achter onze computer... ...en gaan onmiddellijk mailen en nieuwe wachtwoorden instellen. Heel veel succes, Willemijn. Dankjewel, Danny. Ik heb trouwens wel een ander wachtwoord, hoor, bij LinkedIn... ...dan allemaal andere dingen. Dus ik hoef er niet bang voor te zijn, Danny. Bol hoor je met Riverside. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Bouke Krijgsman aan de telefoon. Bouke, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, dit zijn uh, grappige jongens. Bouke en Hide Krijgsman, twee broers. En die zitten in hetzelfde hotel als onze jongens, het Sheraton Hotel in Krakau. En ik dacht, uh, hoe komen jullie daar maar in vredesnaam bij? Dat is toch helemaal gereserveerd voor onze jongens? Nee, ze hebben niet helder een hotel gereserveerd. Ze hebben één etage van de vier. En de rest is gewoon uh, bewoond door andere gasten. Ja, kennelijk. En jullie hoorden dat zij daar zaten. Toen dacht je, ha, lachen, daar willen we ook bij. Ja, we hebben maanden dat bekend gemaakt dat we hier uh, zouden We Hebben we gewoon via internet uh, in geboekt. <laughs> maar dat, ik neem aan dat je dat doet om, om dicht bij de spelers te zijn, of niet? Ja, we zouden sowieso naar Krakken gaan. Ja. En... Uh, ja, dat was wel leuk natuurlijk. En we hadden eigenlijk verwacht dat ze helemaal afgeschermd zouden zijn. Maar je ja, komt ze af en toe gewoon tegen in de longvideo, oh ja? bij de lift, dus dat is wel wie, leuk, ja. Wie ben je al tegengekomen? Nou ja we hebben ze eigenlijk allemaal wel gezien, rond hier lopen. En... Ja, en, maar, maar dan zeg je dan, hey Robin, gast, jongen, hoe nee, goed man nee, dat jij nee. het bent geworden. Nee, we, we hebben, nou meer het goede morgen is het eigenlijk niet geweest, hoor. Ja, ah, dus er is wel enig contact. Ja, maar het is ook de bedoeling dat zij gewoon met de gelaten worden. Het loopt wel op de beveiliging rond. Ja, en dan loop jij daar met je, met je kater en je oranje kleding een beetje, hey. Ja, <laughs> na, dat zou ik toch kunnen zeggen, ja. <laughs> ja, wel grappig. Maar gaan jullie ze ook nog aanspreken? Ga je handtekening vragen? Ga je shirtje laten signeren? Dat soort mm, dingen? nou, als we bijvoorbeeld foto's wil maken, dan komt gelijk de beveiliging naar je toe dat dat niet de bedoeling is. Mm. En we zagen toevallig dat uh, een jongetje de foto wou met de Huntelaar. Toen kwam ook de beveiliging van uh, dat het niet helemaal de bedoeling was. Het was niet eens Huntelaar, die zei dat, uh, dat het niet wou, maar meer de beveiliging. Dus dat gaan jullie niet doen? Maar ja, het is... ik vind het heel leuk om het te zien, maar ik hoef ook niet per se meer handtekening <lacht> eigenlijk. gewoon. Dus nou, dus maar. daar voor Baalke, veel plezier daar met je broer, Krijgsman. En ik zou zeggen, mocht je er eentje aanspreken, een van de jongens... Misschien moet je iets, uh, ja, iets meer, iets, iets, ietsje enthousiaster. Ja, dat, ietsje? Klopt wel, dat klopt wel. Maar we hebben, we, we, kan ik je vertellen, wel een hele lange zware dag gehad. Dus ja, ik wil eigenlijk nu uh, op bed nog even een boekje te lezen en dan gaan we slapen. Dus daarom ben ik misschien niet zo heel enthousiast. Uh, uh, wat lees je? Vroeger lees je wel. <laughs> Ik verwachtte het niet anders. Goed. Ik niet hey, hey bang, landen, goed uh, broer Hidden. En nog veel plezier daarin. Uh, en doe het nou goed aan okay. onze jongens. Doeg! PNN doe, doe, doe. Today. Willemijn Veenhoven. Hé, hey, hey, eindelijk. Ik zit er al de hele uitzending op te wachten. De kick zijn ze hier. Ze klinken als de Beatles. Tenminste, de Beatles in de beginjaren. Ze zijn de huisband geworden van de wereld. door, toch, heren? Komend ja, seizoen, gek, starting september. Ja, te gek. Ja, maar je lacht je rot, joh. Ja, je ja. ja, lacht je rot. Ik begin ook met weet je wel altijd. Hè? Ja, vaak wel. Ja. Weet, je wel. Ja. weet je wel, altijd, standaard. Altijd. altijd. altijd. Ja, weet je wel. Ja, je lacht je rot. Dave ja. uh, van Raven, moet ik zeggen, hè, op zijn Nederlands. Dave van Raven. Ja, wil, ja. En Arjan Spies zijn hier van de kick. En er horen nog drie andere heren bij, maar die zijn er niet allemaal bij. Maar ja. verloren onderweg. Die zijn hier verloren. En ja. dat maakt me niks uit, want jullie gaan het nummer van de zomer spelen. Het is nu al mijn allerliefste lievelingsnummer ever van de zomer. Lekker.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 Zie ik me nooit staan, Simone, Simone. Simone, Simone. hey Simon. Simone, Simone. Wauw, dat je ook. Te gek. Goed, oh, ja, hè? Doe oh, dan nog dan eens. Online. Even voor de webcam. Ja. En we hebben er een filmpje van gemaakt. En dat zetten we straks op onze Facebook. Facebook.com/slash bienetoday. Heren, kom zitten. Leuk. Want we moeten ook nog babbelen. Arjan Spies en Dave van Raven ja, van de Kik zijn hier. En die speelden Simone. Ja ga zitten. Ja, ja. Een lekker stoelen, zag? Lekkere, ja. heerlijk. Ja, en ja, goed iedereen stelt natuurlijk de vraag Simone, Simone, wie is dan die Simone? Um, ik wil het eigenlijk, eigenlijk helemaal niet weten. Nee, joh. Laat het maar Heerlijk, gewoon. Je bent echt de eerste ook die ja, dat zegt. Goed, goed, ja, zo goed. mooi. Laat het maar gewoon. Hè, in een soort, een soort prachtige ja, dame zijn. Ja, tuurlijk. De, de, de vrouw van Luc, Luc die hier, die, die heb je nog even gezien hier? Die ja, altijd in de uitzending zit, die heet Simone. Kijk, en, uh, dat is voor mij genoeg. Ja, daar, echt, ik, ik denk aan haar. Het is heel toevallig, want daar gaat het dus ook ja, over. Ja, ja precies, uh, precies. Echt toevallig. <laughs> En het werkt ook lekker, hè, Simone? Ja, zeker weten, natuurlijk. Ja. Ja. Dat is ook een beetje de reden, toch? Dat gewoon ja, lekker gewoon Ja, ja. Lekker we zaten bed. eerst te denken aan uh, Nicoline of zo. Maar ja, dat is Nicoline, Nicolie, Dat klopt dan allemaal niet. En Simone kwam goed, ja. ja. Heb, hebben jullie al een eigen Simone? Hoe bedoel je, een eigen vrouw? Of zo? Een vrouw, ja. Ja, ja, ja. Dat is een omvloerste manier om te checken of ja, jullie ja, bezet ja, ja. zijn. Ja. Ah, kut. En jij? Ja, ik ook wel. Ja, ja. <laughs> maar die heet Simon dan. Maar, uh, <laughs> <laughs> nee, nee, nee, nee. nee, mijn vriendin, uh, die heet... Weet uh, <laughs> <laughs> Ja, heet Suzanne je, heet nou, ja. Dat had er ook in ook ja. maar dat was wel iemand die ik dan gewoon, dus wel uh, gewoon even kon krijgen. Dus, uh, ja, dan ja, dus laat het weer nergens op. Mij daarom, nee, je dus voor Simon. <laughs> nou klinken jullie uh, ontegenzeggelijk als de Beatles in het begin Ik heb net vandaag bedacht. Uh, Mijn vader gaat binnenkort een week fietsen in Frankrijk. Goed, het doet niet bijzonder veel toe, maar nog steeds Beatles fan. Ik dacht, ik ga gewoon zeker die CD voor van jullie van, van jullie kopen. De nieuwe, hoe heet je ook weer. Uh. Springlevend. Ja. Ja, Springlevend. Is het, is het uh, zie je dat heel erg, dat, dat jullie ook publiek aantrekken van onze leeftijd hier in de studio, maar ook echt mijn oudersleeftijd? Ja, dat valt me wel op inderdaad. Er zijn echt een hoop mensen, uh, ja, alle leeftijden zeg maar. Echt het jonge publiek, dat vindt het te gek. Want dat is natuurlijk ook van nu. Maar ja, ook inderdaad mensen, zeg maar de, de 50 50-plussers, om het maar even zo te zeggen, die het echt te gek vinden. Want die ja, herkennen het natuurlijk ook ja. een beetje van... Ja, dat is dan een soort nostalgie inderdaad. Ja. Maar het is ook zo natuurlijk dat uh, dus gewoon inderdaad alles uh, van jeugd van tegenwoordig, die hebben dat helemaal niet meegekregen. Want dat hoor je ook niet op de radio. Het is allemaal jaren, van de jaren tachtig wat je op de radio nee. hoort, de jaren 70. Ja, dus voor heel veel mensen is het gewoon helemaal nieuw. Ja, dus, weet je, ja. maar die mensen hebben, die hebben dat nooit meegekregen. De Beatles, ja, misschien dat dan nog net. Weet je, maar de Easy Beats uh, en, de Mercy, en de Mercy Beats, ja. dat hebben al die kinderen nooit meegekregen. Die vinden het ook fantastisch, weet je, want het is natuurlijk stuk gewoon muziek nou ja, die uh, dus destijds is gemaakt door jongeren. En ook gewoon voor jongeren. ja, dus ja maar de straalt natuurlijk het enthousiasme vanaf. Ja. Weet je ja. ik, ik, ik vind het te gek. En ik heb een paar nummers gehoord. Ik, ik, ben, ik ben fan, geloof ik. Um, um, nou lijkt het inderdaad, wat ik zei, en om de Beatles. De Beatles zijn natuurlijk op een gegeven moment... Uh, nou ja, die gingen in India zitten met al die ashrams. En daar kwam een hele andere soort muziek uit. Uh, Lucy in the Sky with Diamonds. Zijn jullie niet een beetje bang dat jullie op een gegeven moment... ook iets heel anders moeten gaan Omdat mensen denken, ja, nu kennen we die sounds wel een beetje? Want nou het... ja, we zijn ook wel inderdaad, we zijn natuurlijk nu <laughs> al bezig met, met nieuwe dingen en, en ja, ja tuurlijk ben je bezig om jezelf wordt het wordt het volgende album weer heel het anders. Het wordt wel anders, ja tuurlijk. Ja. Het wordt wel, het wordt gewoon het verlengde van dit wel, maar ook anders. Dat moet ook wel, want je kunt zeker vroeger kon dat nog en dan kon je echt honderdduizend keer dezelfde plaat maken en dan dan mensen die die die vonden dat te gek maar tegenwoordig kan dat niet meer. Ja, want jullie hebben jullie natuurlijk zo'n en... specifieke sound? Ja, ja. Ja, ja, maar het is ja. we blijven natuurlijk wel putten uit. Hè, wat Dave zegt, het enthousiasme van toen en het en het uh, ja toen we, er werd veel meer moeite gest Gestopt, gestopt. We hebben het over eind jaren 50. Begin jaren 60. Ja, begin jaren 60. Je werd echt heel veel moeite gestoken. en energie gestopt in het maken van liedjes. Blijven jullie wel Nederlands talig zingen? Dat is wel het bedoeling. Ja, dat is natuurlijk het hele idee dat jullie uit de mat zijn gestapt. voorheen en bent. Ja, dat is. Het is natuurlijk ook een hele. Het is echt zo'n soort van. retro-periode natuurlijk nu. Want als je echt iets nieuws. als je echt iets wat helemaal nieuws wil maken. Ja, dan weet je al, maar dan wordt het gewoon ruis, een soort van inventeringen uh, eigenlijk, <laughs> weet je al. Dus als je, jij jullie zien er ook een een zo lekker retro uit, hè? Want ja. jij met je pak vol met vetvlekken... We. Leuk dat je het er even bij zegt, <laughs> En gescheurde schoenen, zag ik net. Maar het, het clipje ook bij Simone. Het, het, het ziet ja. er allemaal heel erg uh, prachtig ja. uit. Maar laten we het trouwens even hebben, voordat ik het vergeet... over dat jullie verkozen zijn tot de nieuwe uh, De Wereld Draait Door. Huisband, het, ja. dat is toch wel uh, bijzonder. Ja, en heel ik. jaar lang, volgend jaar, elke af, afsluiting van de maand... spelen jullie daar. Maar hoe gaat zoiets? Zegt Matthijs dan tegen zijn redactie... ik wil die jongens hebben? Ja, ik denk dat Teef daar wat meer over kan vertellen. Dat is moeilijk. Nou, goed, uh, weet je, het was al dat er al iets in de, dus in de, weet je, al in de pen zat uh, op een gegeven moment. Maar toen. Uh... Maar is het is het specifiek Matthijs' voorkeur, Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Nou, nee, het is het wel in de redactie Ik heb achter. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Vorig jaar waren we geloof ik al, werd er al een beetje zo over gesproken van, nou, misschien, misschien, misschien. Ja. En gaan jullie dan ook alleen maar Nederlandstalig spelen daar? Ja, ik vind dat wel leuk. Ja, ja dan moeten we dan even kijken hoe we het aan gaan pakken, maar ik zei het o, wel ook wel alles in te doen. Het ja, lijkt me te gek, ja, in ja. natuurlijk. Straks bij, uh, zo gaat dat dan bij die afsluiten van de maand, en dan moet je nieuws uh, of dan moet je nummers spelen bij het nieuws. Ja. ja. Uh, vandaag Tovik Dibi, kansloos verloren tegen Sap. Ja. Hoe zou, maar, hoe zou dat je, Maar hij was geen verliezer. Nee, dat, ja, dat, zei die, hè? dat zei die zelf dat hij, hè? Maar zei hij zelf dat hij zich geen verliezer voelt. Dus dan, ja, dan zouden We spelen arme Loser Lose, van, van de Beatles. ja, natuurlijk. Want nou, worden we, het worden wel koffers. Ja, dat moet. Dat moet volgens mij, hè? ja. Nou, je mag helemaal geen eigen nummer spelen. Nee, volgens nou, maar dat Je mag ook, ook altijd wel een eigen nummer spelen, gewoon in het begin van de uitzending. Ja. Maar je, als je anticipeert op het nieuws, dan moet je dat wel... Uh... Ja, dan moet je eens kofferen. Maar dan dus Nederlands. Hey, ja. nou, gisteren uh, had ik jou even kort aan de telefoon, uh, Dave. En toen uh, vroegen wij van uh, maak nou eens even een nieuw volkslied. Want wij ja. vonden dat jullie dat goed konden. Dat was omdat Bruce Springsteen in Amerika mag hij het doen. En wij ja. vinden in Nederland moet dat de kick zijn. Nou, toen ja. hebben jullie een stukje van de nummer geschreven. Dat kan zo een nieuwe EK-hit worden. En ik had toch vragen of jullie nog even een stukje willen spelen. Nou, heb ik, niet, heb ik zelf niet echt zin in, maar... <laughs> uh, maar doe het, het ook. Maar doen. Ja. Nou, vooruit. Doe. A. A, toe. A. Arjan Spies en Dave van Raven. Hoe heet het nummer eigenlijk? Heeft het de naam? Nee, nog niet. Ik, maar, ik, maar, ik zou zeggen, ja, je mag zo zeggen Nederlands. Nederlands. Ja, Natuurlijk. Uh, doe jij de dingen ja, even ga op? Arjan. Nou, uh, ja, ja joh. Goed, hè? Ja. Het Als zijn we wel even bij langs ja. de lijn dat uh, ja. we nog even doorgaan. Ja, hij, doe. Leuk. Twee, drie, of het nou regent, of de zon schijnt. Het is of te warm, of veel te koud, maar ik weet het zeker. Ik blijf er altijd. Want hier voel ik me thuis, ik hoor bij jou. Nederland, vakantietjes in Spanje. Nederland, mijn bloed dat kleurt oranje. Nederland, mijn God, wat hou ik van je? Nou, ja, hij doet het. Te gek. Heren. Prachtig. Nederlands ja, heet hij. Ja, ja, ja. ja? Nee? Nee, maar Nederland. Nederland, Nederland. Nederland, ja. Ik zou hem uitbrengen. Why nou, not? we zitten er Ik wel over, over na denken. een ver ver verademing bij al die EK. Ja, wel, hè? Ja. Lekker een beetje integer. Een beetje geerig wel, maar goed. Een beetje gayerig. Simon thuis zal ook wel denken. Het klinkt goed. <laughs> Heren, dank. Um, ik wens jullie een fantastisch volgend jaar toe. Dit wordt de grote doorbraak van de Kik. Kan niet anders. Jij zei net al, het is, het is al niet meer te doen op straat, toch? Dave? Nee, het is niet meer te houden, Nee, Op nee. nee. Foto's en uh, allemaal onzin. Ik, ik wil ook wel even op de foto's zo meteen. Ja? Trouwens. Ah, okay. ja. Ja, ja? Ja, wij ook. Spies, Dave van de Ra van, van de Kik. Dank. Heren. Dat was, he. was het uh, filmpje hiervan dat komt op Facebook vanavond nog. Facebook, nou zometeen morgen. Morgen. Op een bepaald moment komt dat op Facebook.com/slash BNN Today. Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. En vandaag als eerste schoenenontwerper Floris van Bommel. Ik vind die Canadese homoporno-sterkiller een zegen voor de homogemeenschap. Eindelijk een keer geen regenbogen, glitters en grachtenparades. We gaan al vooral rond over homo's die op straat verkeerd aangekeken worden en ook gewoon goed agressief van zich afbijten. De opmerking, wat kijk je nou, doorlopen of ik zaak je voeten eraf en doe hem op de post is al echt het nieuwe. Nou, niet doen aan het worden. En, uh, choreograaf Jan Koijman. Deze week een eindelijk première gehad. Maandag was het zover. Ik zat te zweten en te stressen in het publiek, maar het is allemaal goed gegaan. King Jack heeft gespeeld als een malle en de dansers stonden er. Het was een goede première en dan ook nog een paar goede recensies. Ik ben een heel blij man. We spelen vanavond en morgen nog in de Rotterdamse Schouwburg. Dus kom kijken. Tools 14. En dan als laatste judoka Henk Groot. afgelopen twee weken getraind in Korea. Deze week zijn erg goed verlopen. We zijn nu een aantal dagen thuis en we trekken maandag weer richting Minsk. Daar blijven we in Steiky. Het wordt zich al genoeg. Eten is niet best. Het wordt uh, Rattenburger met uh, broekwijd te toppen. Maar helaas, even pijnlijden Tot het ultieme doel. Enkel was dat. Dit was de laatste BNN Today van dit seizoen. De sportzomer begint... Nou, dat is niet waar van mij moet ik zeggen. Sorry, morgen presenteert Winfried Baijens. En ik ben uh, vanaf vrijdag samen met Thijs van den Brink... van 10 tot 1 in de sportzomer. Ja. En...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 Dit is Radio 1.